Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. De centrale opvang voor asielzoekers in Ter Apel is vol. Daarom zijn er ongeveer 200 bewoners vandaag naar de noodopvanglocatie... voor Afghaanse evacuees in Heumensoord gebracht, zegt het COA. Door een recente toestroom van nieuwe asielzoekers... zijn er in Ter Apel niet genoeg opvangplekken. De komende dagen en weken komen er verschillende tijdelijke locaties beschikbaar, zegt het COA. Maar tot die tijd wordt Heumensoord ook ingezet voor de noodopvang van reguliere asielzoekers. ProRail heeft beelden van een bijna ongeluk op het spoor online gezet. De spoorbeheerder wil mensen zo waarschuwen. Op de beelden is te zien hoe een vrouw eerder deze maand... bijna door een trein wordt geraakt bij station Ermelo. De levensgevaarlijke actie is gefilmd. De vrouw steekt het spoor over en dan rijdt een trein op volle snelheid voorbij. Die mist de vrouw op een haar... Elk jaar gebeuren rond de 30 ongelukken met slachtoffers rond het spoor. Het lichaam dat in een natuurpark in Wyoming in Amerika is gevonden... is van de vermiste Gabby Petito. De FBI meldt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De zaak rond Petito houdt de VS al dagen in zijn greep. De vrouw van 22 jaar was sinds afgelopen juni met haar verloofde bezig... aan een rondreis door de VS. Die was te volgen via Instagram... De verloofde keerde zonder haar terug van de rondreis. Hij is niet meer gezien sinds hij vorige week zijn ouderlijk huis in Florida verliet. Er wordt al dagen naar hem gezocht in een moerassig gebied. De Oranjevrouw hebben de WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland gewonnen met 0-2. In de eredivisie heeft Ajax met 5-0 van Fortuna Sittard gewonnen... En Willem won op bezoek bij RKC met 2-1. Goed voor een voorlopige tweede plek in de eredivisie. Het weer het koelt vannacht af naar een graad of vijf. Er kan ook wat mist ontstaan. Morgen een frisse start van de dag, later wat meer zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. hebben ZFM. nu de nacht.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 Je zegt pas naar hem, maar je doet alles voor de kwaap, shit Jij bocht mij het af en ik weet Wat gaat gebeuren hier, ah Ik ben met Joost, geen fles, geen kostschool nee. Draag die steks in m'n broek, geen sportschool nee. Ze geeft hoofd heel groot, geen Broek zakt af, pikzakken zitten bomvol Ik doe het even weer en niet voor de laatste keer nee. Het gaat veel te goed, pik, je kan niet haten meer Echt? We doen het nu en geloven, we doen het later weer yes. Ik kan mijn money op je bossen, want ik maak het weer wow. Jij wil mij eraf af en ik weet, je wil het kwijt Nou maar alleen voor die lijfstijl, baby Altijd als je mij belt, alsof je alleen mij belt Komt niet met al je lijst hier, baby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 Play the number, culture Play the number, culture That number's hot,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 het Is niet erg toch het is niet erg toch? Het is niet erg. Is niet erg toch het Is niet erg toch? Het is niet erg. Is niet erg toch? Het is niet erg. Is het eerst wat ik echt voel. In een half jaar. Dus ik wil dat ze hier blijft. Hier mag niet zijn. Het is niet erg toch Het is niet echt toe En ik denk dat ze morgen weg is, als ze echt is want Heel de week is het werken. Heel de week is het toekomst. Zij schijnt.